van Kamp met het NOS journaal De storm die afgelopen zaterdag over ons land raaste, heeft volgens een prognose van het Verbond van Verzekeraars. voor 13 miljoen euro schade aangericht. Het Verbond verwacht dat het bedrag nog verder zal oplopen. omdat nog niet alle schademeldingen binnen zijn. De schade aan huizen, bedrijven en inboedels vormt de grootste kostenpost. Maar ook de schade aan auto's die werden getroffen door omgewaarde bomen of rondvliegende takken. zijn meegenomen in de eerste prognoses. Franse boeren voeren nog steeds actie voor betere landbouwprijzen. Ze hebben bij Straatsburg bruggen over de Rijn geblokkeerd. Alle buitenlandse vrachtwagens die Frankrijk in willen worden tegengehouden en doorzocht. Vakantieverkeer wordt wel doorgelaten. Vorige week blokkeerden boeren doorgaande routes naar het zuiden. De Franse regering belooft er 600 miljoen euro extra steun, maar een aantal boeren vindt dat niet genoeg. Lisa Tuk, het meisje dat verdween van een bungalowpark in nieuw is terecht. Volgens de politie is ze in goede gezondheid. Later vandaag komen er meer bijzonderheden. Lisa van 13 was sinds donderdagnacht zoek. Haar ouders zetten een zoekactie op touw via sociale media. De herstelwerkzaamheden beknopend Amstel bij Amsterdam gaan waarschijnlijk nog enkele uren duren. Bij de aansluiting van de ring A10 met de A2 schoot vanochtend een vrachtwagen door een vangrail na een botsing met een personenauto. De vrachtwagen viel zo'n 10 meter naar beneden en kwam op zijn kop terecht. Twee mensen raakten bij het ongeluk gewond. Ze zijn allebei naar het ziekenhuis gebracht. De afgelopen Tour de France was in Nederland de best bekeken toer in 20 jaar. De live-uitzendingen van de etappes trokken gemiddeld 1,1 miljoen kijkers.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 Dus dat wordt weer lachgeluisteraars. En ik heb een hele leuke conferentie voor u uitgezocht vanmiddag. Want een, beetje, een beetje oude conferentie, maar wel heel leuk. Want, en het heeft ook een beetje uh, uh, raakvlakken met wat er het afgelopen weekend allemaal op de camping is gebeurd. Want uh, Jan Blazer die neemt ons mee naar de camping.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 They're just Ja, voor de mensen die even genoeg halen van Zandvoort. Uh, zijn we even naar Memphis gegaan hebben we daar even rondgelopen. Gezellig. Uh, Dolly, uh, volgens mij zit jij al te popelen om zo'n contact op te nemen met Joop van Hesse, Want Ja, ik zit maar naar alle aanwezige klokken te kijken hier in Pantum, Mijn eigen horloge. ja. Denk ik, oh, oh, oh, wat, ja. zal, uh, wat zal Joop ons straks te melden hebben over alle evenementen die wel of juist niet hebben plaatsgevonden? Ja, He? wat, uh, nou ja, Joop is dat bekend, die pakt alles bij de wortel aan. Hè? Dus dat, dat, dat, dat komt helemaal goed. <laughs> en het was dit weekend natuurlijk wel zeer actueel, hè? Ja, want, je wel uh, buiten de uitzending had ik het met jou erover. Wat, wat, uh, heb jij wel zoiets meegemaakt... dat er zoveel bomen zijn ontverricht? Nou, dat, dat heeft mij dus enorm verbaasd. Want mm -hmm. uh, we hadden het er net over... dat we echt wel flinke stormen... die, die ons nog in het geheugen gegrift staan. Ja, wat dat betreft. En uh, die volgens mij eigenlijk. nog erger waren... dan die we de afgelopen tijd hebben meegemaakt. En ja, ja ik heb dan natuurlijk... weer een eigen gereide uh, oordeel erover. Mm -hmm. Maar ik denk dat het er heel veel mee te maken heeft... dat er door de bezuinigingen... dat de, bo de bomen niet meer uh, onderhouden worden... en niet meer bewaterd worden. Mm -hmm. En dan denk ik toch dat ze dermate stug worden en, en hard... dat ze makkelijker breken. Ja, Want kunnen. ja, ja worden bedoel, al die nat boom... houten is natuurlijk een stuk flexibeler. Maar als je dus de bomen uh, bijvoorbeeld op de Koningshof in Aardenhout... Uh, in, uh, en uh, al, die, al die particuliere uh, domeinen, zeg maar... Ja. daar zijn ook heel wat bomen... Ja. En die worden volgens mij nooit bevochtigd, toch? De gemeente gaat toch niet al die bomen water geven? Nee, maar goed, er zijn ook een heleboel mensen... die hun eigen bomen geen water geven. <laughs> nee, ik kreeg vorig jaar een boom. Nooit geweten dat een, een boom water nodig had. Dus dat ding ja. dat was al meteen uh, na, na het eerste seizoen... hartstikke dood, zowat. Okay. Dus ik dacht, hoe kan dat? Nou, hoe, ja, hoe, hoe geef je hem water dan? Water? Moet een boom water? Nou ja, dus. Ja. Ja. Zo zullen er wel meer mensen zijn... Ik krijg zojuist... Uh, van dat we niet de enige zijn die zo dom is. Toch? Orno, uh, Orno uh, Hulshoff, die hier ook aanwezig is in de studio, gezellig. Die, die merkt rechtop van ja, als in het zomerseizoen dan is alles groen. Dan zijn de bomen voorzien van een enorm bladerdek. En dan ja. heeft de wind dus meer wat op die bomen. Dus, ja. In het najaar zeg maar. Ja, dan zijn de bomen kaal en dan, dan blaast de wind er eigenlijk doorheen. Ja, maar gewoon. goed, de stormen die ik me kan herinneren. Dat is er een van 18 april 1980. Want toen werd Robert geboren en toen ja. was... Uh, heel veel zand was er weg. Het talud uh, was weg. Ja. Uh, het, het, het strand liep gewoon uh, drie meter naar beneden. Was er een grote wal ontstaan inmiddels. Uh, de dolfijn was van bouwers afgewaaid. Uh, ja, jeetje, die, die stormen zijn ons niet onbekend. Hij is toch wel de zee ingewaaid, he, die dolfijn ons... Nou, We hebben hem nooit meer teruggezien, dus het zal haast wel. Okay. Ja, maar is geluk voor het beest? Want anders dan, hè, als hij ja. op de strand komt te liggen... dan uh, nou, kan hij niet tegen. Nee. Hey, uh, uh, we gaan Joop ja. even bellen zo. En, ja. uh, ondertussen, Zet jij ja, nog een nummer op? Ja, we gaan ja? maar even naar de storm. Ja, doen we. Oké. Okay. Niet alleen storm, maar ook onweer hoor ik. Jij ook? Ik hoor alleen maar ruis. Oh, daar komt hij aan. Ja, ja. ja, daar is hij. geprobeerd om uh, Joop van Nes te bereiken, luisteraars. Maar uh, ja, Dolly. Uh, normaal houdt hij zich bezig met stambomen. Met name met boomstammen natuurlijk. Is, <laughs> ja, Joop, misschien is Joop ook wel omgewaaid dit weekend hoor. Dat hij gewoon... Uh, het zal toch niet? Nee. Maar hij laat ons wel waaien vanmiddag. Dat is... Uh, nou, we, gaan het, we, we, we proberen het straks gewoon nog een keer. En u luistert naar een zeer lang nummer van de doorsluisteraars Riders on the Storm. En, uh... we, gaan, uh, we gaan nog iets draaien wat met regen te maken heeft. Daarmee bedoel ik een nummer van B.G. Thomas. Nou, dan begrijpt u het al. De he. raindrops keep falling on my head. Dit is het helemaal het foute nummer. Hoe ik dan een feeling is dit? Nou goed, het is ook leuk, ook gezellig. Kan ik Ben er vast een beetje het gevoel winnen.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 So I just did me some talking to the sun And I said I didn't like the way he got things done He's sleeping on the job And those raindrops are falling on my head And they keep falling But there's one thing Falling on my head But that doesn't mean My eyes will soon be Turning red The cry is not for me Cause I'm never Gonna stop the rain By complaining Because I'm free Nothing's worrying me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 Ja, dan draai je allemaal liedjes over regen. Wat gebeurt er met mijn, met mijn collega Dolly Tempierik? Die loopt meteen naar het raam met haar verrekijkertje. Want die is natuurlijk weer uit op mannen die naar beneden vallen. Ik heb er wel. wel, ik zal ze wel opvangen. <laughs> <laughs> uh, nou, daar weten de luisteraars waarschijnlijk al waar we naartoe willen, Dolly. Ja, maar jij, ma jij mag hem zelf aankondigen. Ja? Ja. Jongens. Een heerlijke hit natuurlijk van zoveel jaar geleden. It's Raiding Man van The Weather Girls. Van vrouwen houden, oh, er komt dus een zo'n liedje op je dak nou leuk. bij ZFM Zandvoort met Dolly Tempierik. Ja, lieve luisteraars. Het regionale nieuws van 27 juli 2015. De schade die de Noordwestenstorm zaterdag in Zandvoort aanrichtte... is aanzienlijk. Zowel de Zandvoortse Laan als de Zeeweg... waren afgesloten door een aantal ongewaaide bomen... en veel afgewaaide takken... De beide toegangswegen naar Zandvoort waren helemaal versperd. De bomen die nu vol in blad staan vangen nu extra veel wind en kunnen vaak de druk niet aan. Ook het dak van strandpaviljoen Safari kon de druk niet weerstaan. Het raakte los en kwam op de boulevard Paulus Loot in de voortuin van een huis terecht. Veel andere strandpaviljoens hebben ook flinke schade opgelopen... net als een groot aantal van de kampeerders op het Noordstrand. Het openbaar vervoer met Connection in Haarlem moest helemaal stilgelegd worden. De strook langs het strand heeft het in Zandvoort het meeste verduren gekregen. Huizen aan de burgemeester Engelbertstraat verloren, zoals vaker bij stormen, tientallen dakpannen. Het dak van het oude Dolfirama ligt voor een behoorlijk deel los. Net als de attracties van Kids Fun Park op het Badhuisplein die grote schade opliepen. De woordvoerder van de veiligheidsregio Kennemerland heeft niets dan lof voor de hulpdiensten die zaterdag hun handen vol hadden aan alle stormgerelateerde meldingen. Ze hebben het zaterdag erg druk gehad en ook zondag zijn er nog teams bezig geweest met het afhandelen van stormschade. Alles wat wegen blokkeerde of op een andere manier gevaar opleverde is direct in stukken gezaagd en de rest volgt nog. Hoeveel meldingen er zijn geweest is nog niet bekend... maar het was niet meer bij te houden. Vanaf maandag gaat men inventariseren en cijfers volgen in de loop van de week. De gemeente Zandvoort doet een oproep aan inwoners... die door de storm van afgelopen zaterdag afgewaaide takken... of over groen hebben liggen. Deze kunnen gebracht worden naar het parkeerterrein P-Zuid. Aan de noordzijde... De kant van het ingenieur Friedhofplein is een gedeelte ingericht als groendepot. Een uitzondering is het hout dat van een iep afkomstig is. Dat kunt u, kunt u afleveren bij de remise in Zandvoort Noord, Kamerling Straat nummer 20. Door de storm van afgelopen zaterdag zijn er in Zandvoort ongeveer 50 bomen omgewaaid, zo meldt de gemeente. Automobilisten moeten morgen onder meer in... of vandaag, sorry.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 De politie heeft ook in de nacht van zaterdag op zondag rond half twee een 28-jarige man uit Haarlem aangehouden. De man probeerde stiekem in te breken bij een woning aan de Samuel Beckettstraat, maar maakte hierbij iets te veel herrie. De bewoners die gewoon thuis waren hoorden gebonk bij de voordeur waarop zij zagen dat de man bezig was de deur open te breken. De bewoners alarmeerden onmiddellijk de politie waarna het een koud kunstje was de man in te rekenen. De verdachte is voor nader onderzoek ingesloten. Een persoon is zondagavond op het station Haarlem in botsing gekomen met een trein. Het slachtoffer is met onder meer ernstig beenletsel overgebracht naar het ziekenhuis. De aanrijding vond rond kwart over tien plaats op spoor drie. Naast ambulance, brandweer en politie is ook een traumateam uit Amsterdam opgeroepen. De gewonde is met spoed overgebracht naar het ziekenhuis. Volgens getuigen sprong het slachtoffer bewust voor de trein. De politie stelt een onderzoek in naar de toedracht van de aanrijding. Het treinverkeer van en naar Haarlem kwam door het incident deels stil te liggen. En het treinverkeer rond het station is gedeeltelijk stilgelegd. De reizigers moesten volgens de NS tot half twee rekening houden met vertragingen tot een half uur. Tot zover het regionale nieuws. Het weer bij ZFM Zandvoort met Dolly Tempierik. Het is vandaag een natte dag met flinke buien en bij deze buien is lokaal ook onweer mogelijk. Af en toe en dan met name vanmiddag is er ook wat zonneschijn. De wind waait uit het zuidwesten en is vrij krachtig van kracht. En de temperatuur loopt op naar waarde omstreeks de 19 graden. Vanavond en de komende nacht is het wisselend bewolkt en komt het regelmatig tot enkele buien. De zuidwestenwind waait vrij krachtig tot krachtig en de temperatuur daalt naar een graad of 15. Morgen overheerst wederom de bewolking <laughs> en er valt regen. Later op de dag nemen de neerslagkansen geleidelijk af... De wind waait onverminderd vrij krachtig en aan zee krachtig tot hard uit het westen. En de temperatuur wordt niet hoger dan een magere 17 graden. Namorgen is er woensdag en donderdag ook nog een buienkans, maar dan schijnt ook geregeld de zon. Vanaf vrijdag blijft het een aantal dagen droog, schijnt de zon flink... en gaat de temperatuur weer omhoog naar waarde tussen de 22 en 24 graden in het komende weekend. Tot zover het weerbericht. I don't Why Don't You Build Me Up, Baddekap, een gouden oude. Backsteel of Barrow, die draaide ik ook al. Nog zo'n goud oud nummer. En uh, ja, die oude nummers, die hebben toch wel wat, luisteraars. En uh, vandaar dat ik nu kies voor het volgende. Want ik ging net even voor de spiegel staan. En schrik, ik, schrik. Spiegelbeeld, even.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 Want je geeft geen dag terug, waarom gaan toch die jaren, als je jong bent zo vlug. Zoontje. Het was een heerlijk ogenblik. Ik ben wel jong, maar het zal ik nog zo graag is overdoen. Quick, quick, slow: de eerste dansles. Wat was ik nog groen? Keine. I don't it Sugar. was dat uh, Sugar van de uh, Yardies. Oh, oh, oh. En op uh, verzoek uh, van Onno gaan we even naar het midden van de weg. En dat doen we met de uh, Middle of the Road. En uh, ook al gauw we Chirp, uh, chirp, cheap, cheap. De middle of the road mee. Middle of the road met chirp chirper, cheap, cheap. Uh, Dolly heeft geprobeerd, luisteraars. En we uh, waren getuigen. Ze, ze het zweetloop van de voorhoofd. Om Joop te bereiken. maar <lacht> Joop is gewoon ondergedoken, volgens mij. Ik weet niet waar die is. Ik weet niet wat er aan de hand Zou is. Hij ergens in een boom geklommen zijn. <lacht> dat, lijkt, dat lijkt me nou niet. Ja, we horen het volgende week wel, joh. Ja, of, ja, of niet natuurlijk. Ja, ja we <lacht> Is dit, Joop, dat is niet leuk. Als je luistert, vind je het niet leuk. Vinden we niet leuk. Nee, we gaan voor je bidden. Our fall. Ken zo heet het nummer, nou is niet uh, van de Three Degrees... want die zingen dat ook natuurlijk. When Will I See You Again. Maar uh, uh, dit was Barry Manilow, luisteraars. We gaan eruit met een uh, pikant stukje. En, uh, nou ja, pikant. Ja, nou ja, het, is, het, is, het is eigenlijk. Uh, nou ja, moet gewoon kunnen. Uh, want het werd al jaren geleden opgenomen, het liedje. Het is een grote hit geweest. En het werd gezongen door een man die we nog altijd missen... omdat hij zo voortreffelijk bij stem was... En ook van het originele repertoire, Almazon. Robert Long, daar heb ik het over. Iedereen doet het. Luisteraars, uh, ja, ik kijk op mijn klokje. En Dolly kijkt ook op mijn klokje. Iedereen kijkt op zijn klokje eigenlijk. Ja. U, u, u, u thuis, u thuis uh, kijkt ook op. Ja, Dolly, je ja. bent wel een bent erg hoor. Je bent van <laughs> ja, oké. Okay, ja. ja, ja, ja. Ik doe het kijkend op mijn klokje. Uh, maar, doe jij het wel eens <laughs> <laughs> ben rare vind, ben je het? Ja. <laughs> ja, ik ben erg bio. Je bent erg bio. Ja. Oké. Okay. <laughs> <laughs> Ze is biologisch. Ja, is dat logisch? <laughs> ja, hartstikke logisch. Oh <laughs> uh, jee, okay, het, het is al afgelopen. Dag, precies. Ja, allemaal. Via de kabel op 104.5. En in de ether op 106.9. Straks meer. FM. Maar nu eerst het NOS-nieuws van.